I'm sorry.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 i'll take tea my dear i like my toast done on one side and you can hear it in my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 Uh, het interview met Jan Lammers hebt u in het eerste uur uh, kunnen horen wat hij had met Jan Lammers, Jaap Koper. Uh, maar hij sprak ook met uh, Robert van Overdijk, de CEO van uh, het circuit Zandvoort. En uh, ja, zoals Robert van Overdijk ook zegt, van het circuit Zandvoort is nu officieel klaar voor de Formule 1. Jaap Koper sprak met hem uh, en ook dat interview hebben wij in twee delen voor u geknipt.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 Kom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 En dan krijg je natuurlijk allemaal van die stemmen die zeggen van... ...ja, waarom dan niet op Zandvoort? Nou, als je nagaat dat of uh, zo zwaar gesubsidieerd wordt... ...door niet alleen de provincie daar, maar ook door de Belgische overheid. En terwijl Zandvoort het compleet zonder subsidies van de overheid moet doen. En waarom is dat dan? Ja, uh, omdat ze het belang uh, ervan onderschrijven dat uh, dat evenement in België gehouden wordt. Omdat er toch, toch een heleboel uh, instanties daarvan uh, uh, moeten eten en, uh, en leven, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, in ieder geval overheidssteun, dan, dan, dan kan het dan wel bij Spa, Franco, Jean. En uh, aangezien het Wat was dat nou? CM.com, Circuit Zandvoort, dat zonder overheidssteun moeten doen. Dan hebben zij natuurlijk liever, liever betalende toer, uh, uh, gasten. Dat is ook zo en veel gezelliger natuurlijk, daar gaat het ook om. Ja.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 We het voor je in de gaten bij de zaterdagmiddag van CDFM Soforts. En tot aan vijf uur zijn wij erbij. Nou, niet bij de Formule 1, want die is om vier uur alweer afgelopen. Maar uiteraard ook wel bij de Tour de France, want ook die is vandaag begonnen daar in Nice in Frankrijk. Hier is Rita Franklin. You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 Daikin uh, NK inline skaters marathon uh, en 100 meter sprint uh, verreden. En morgen is daar uh, de American Sunday. Dus mensen die houden van die hot rods en uh, van die gigantische prachtige uh, raceauto's... zijn morgen van harte welkom op het circuit Zandvoort. Kijk even voor kaarten op de website van... en dan komt hij, cm.com circuit Zandvoort.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 komst het Dat was hem, de wedstrijd van Raccoon. Wie het verste piezen kan. Ja, je hoort hem in de nieuwe single van hem. De echte fans, hou die in de gaten. Kan vast en zeker een hit gaan worden. ik Tour de France, onder meer jeetje. Wat gaat er daar tekeer nou met de regen? Het komt met bakken naar beneden. Niet normaal, hè? Ja, net ook al Valpartij. dus voldoende te beleven. Je hoort er zo meer over. Breathe me out, I don't Dat was de single van Harry Styles. Ja, we gaan eens even schakelen naar onze razende reporter... daar plekken in de regen, hè? Albert-Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Nee. Vanuit Nies. Ja, dat mocht je willen. Nee, je zit gewoon... Uh, nou, <lacht> naar het weer, kijk nou, nou ja, het is toch wel... Ja, ik denk dat het best wel mooi weer gaat worden, hoor. Toch, of niet? Tuurlijk. Uh, okay. Het is eindelijk zover. De eerste dag met uh, de omloop van Nies door de heuvels... ...een parcours van... Uh,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 We vandaag begonnen. We zitten in de eerste etappe daar bij Nice.